10 uur 50 20 februari 2007 Best wel gek, Amerika verheerlijking. In Egypte is een professor opgenomen in een psychiatrische inrichting na een aanval van Amerika verheerlijking. De hoogleraar begint zijn schrijfsels doorgaans met in de naam van Allah, de meest barmhartige en genadevolle. Maar zijn laatste epistel begon met in de naam van Amerika de geweldige. En daar maak je je niet populair mee in Egypte. Studenten vroegen de professor waarom hij deze opening koos, en de geleerde antwoordde dat Amerika zijn god is en Amerikanisme zijn religie. Hij zei elke dag tot Amerika te bidden. Tientallen studenten dienden daarop een klacht in tegen de nutty professor.